Elf uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. In de Chinese havenstad Tianjin zijn opnieuw mensen geëvacueerd na nieuwe explosies. De brand is weer opgeleid en een gebied van drie kilometer rond de rampplek is ontruimd. Boven de stad hangen dikke zwarte rookwolken. Bij de brand en bij het blussen komen giftige stoffen vrij. Op het terrein ligt ook het zwaargiftige natriumcyanide opgeslagen. Daarnaast liggen er chemische stoffen die kunnen ontploffen als ze in aanraking komen met water. Het dodental van de ramp staat inmiddels op 85. Duitsland haalt zijn militaire en Patriot luchtafweerraketten terug uit Zuid-Turkije. De situatie aan de grens tussen Syrië en Turkije is volgens de Duitse regering de afgelopen maanden verbeterd. Daardoor hoeft de NAVO-missie niet te worden verlengd. De Duitse Patriot-missie zou eind januari volgend jaar hoe dan ook aflopen. Ook Nederland heeft een bijdrage geleverd aan de missie. Daar kwam afgelopen januari een einde aan. De Japanse keizer Akihito heeft bij de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog gevoelens van diep berouw uitgesproken. Het is vandaag 70 jaar geleden dat Japan capituleerde. Akihito sprak de hoop uit dat de verschrikkingen van de oorlog nooit worden herhaald en bad voor wereldvrede. De 81-jarige keizer heeft al vaker uitspraken gedaan over berouw, maar nog niet eerder tijdens de nationale herdenking. Veel klanten van T-Mobile hebben lange tijd niet kunnen bellen of internetten. Een telecombedrijf werd gistermiddag getroffen door een storing... waardoor simkaarten in mobiele telefoons geen contact konden krijgen met het netwerk. Afgelopen nacht konden de eerste klanten weer worden aangesloten... maar dat moest langzaam gebeuren om overbelasting te voorkomen. Sinds vanochtend kunnen vrijwel alle klanten van T-Mobile weer bellen en internetten. Het weer, hier en daar wat zon, maar ook wolkenvelden en een enkele bui. Vanmiddag in het oosten meer buien met kans op onweer. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen veel bewolking en af en toe regen bij hooguit 20 graden. Dit was het enorm. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de N9 de Helderamstelveen... tussen Heilo en Akersloot drie kilometer door werkzaamheden...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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Zon, zee, Zandvoort en zomerhits. -M. Dit is de zomer van ZFM. Met nu, goedemorgen Zandvoort. zijn weer terug. Dankjewel Thomas. Bij ons uh, zit uh, Gert Tonen. Goedemorgen Gert. Goedemorgen. Meneer uh, Gert Tone van de Partij van de Arbeid uh, uit Zandvoort. We gaan het hebben over wat er is gebeurd de laatste tijd. Is er wat gebeurd dan? Ik heb geen idee. Wat <laughs> ga jij ons vertellen? Daar zijn we heel benieuwd naar. Ja, ik ben benieuwd. Ja. Een terugblik, een, een terugblik, terugblik. Ja, gewoon op ja, ja. de afgelopen periode. Heb je trouwens nog geluisterd naar waar we het net over hebben gehad? Nee, nee, nee. nee, nee. Nou, we hebben het gehad over het pand in de Brede Rodenstraat. Ja, het, groot ja. het grote huis. Het grote huis. Ik wist wel ja. dat het kwam, maar ik heb het niet gehoord. Nee. Want wat vind, wat vind je ervan? Verd... Uh, nou, wat ik ervan vind is dat het zo snel mogelijk uh, gesloten moet worden. Ja. En, uh, ja. de, tenminste, deze exploitatie gestaakt moet worden. Want uh, dat kan zo niet. En, uh... Maar ja, uh, het uh, zijn uh, klaarblijkerk allemaal uh, moeilijke processen. Je kunt ook niet van de ene dag op de andere zeggen van... Uh, we gooien de deur dicht. Tenzij. Nou. Nou, dat doen ze wel in de Chin Chin trouwens hoor. Ja, maar dat was ook uh, maar van korte duur. Uh, Omdat het onterecht was. Uh, uh, ja, daar ga ik je nooit over. Nee, nee, ik snap ik, het. ik ken alle ins en outs niet. Dus, uh, net zoals bij het grote huis ken ik ook niet alle ins en outs. Het enige wat ik weet is dat de buurt er al jarenlang heel veel last van heeft. Ja. En uh, dat het een gebruik is waarvan de raad ook al een aantal keren gezegd heeft van ja zo moet dit niet uh, daar moet op ingegrepen worden en ja, het wordt nu, dus nu de tijd is nu aangebroken om te zeggen van uh, Gaan we doen. gewoon ja. rigoureus kappen ermee en uh, ja ik had het straks, al nog even met mijn dochter over gezien ja, die wist ook dat dat item kwam ja, de, voor de ene groep zich, als je met zich van nou ik spijker het dicht en ze mogen er niet meer in uh, en je vliegt bij de rechter, ze zie je, je, je storm verkeerd opgetreden en de anderen die zeggen weer van ja, het is veel te zacht. Je had het meteen moeten sluiten. Nou, uh, je ja. doet het nooit goed wat dit soort dingen betreft. Ja. Ja, ja. De regelgeving is daar niet zo eenvoudig in. Als je alleen kijkt naar allerlei defini definities... Ja. Een hotel of pensioen. Het zijn hele slimme mensen, die exploitanten, denk ik. Ja, die doen het al een paar jaar. Dus, uh, ja, die, weten precies wat die weten wel wat er wel en niet kan. En, en, maar er gaat er ook, het luistert heel naar welke definities je hanteert. Nou, Wat je dan ook nog ziet is, en dat maakt het nog gecompliceerder. Er zijn mensen die, ja. die daar zitten, die zijn ingeschreven in Zandvoort. Dat zijn inwoners van Zandvoort. En er zijn, die zijn niet ingeschreven in Zandvoort. Hm. Dus dat zijn gasten? Dat zijn gasten, die hebben verblijf. Dus daar moet je toeristenbelasting voor betalen. Ja. Nou, nou, al dat soort dingen. En, van, en wat is nou overlast? En definieer het nou maar eens. Dus mag ik om vijf uur naar mijn werk gaan? Ja of nee? Ja, dat mag. Maar, maar het gaat daar met zoveel kabaal. En tegelijkertijd komen we er ook nog stel terug die in de nachtblo nachtbloes zaten. En die, voor hen is het avond. Ja. Dus je gaat dan lekker een sigaretje roken, een drankje drinken waar, waar, en waar, waar werken die mensen in, in, in het Westland ik overal? Ik heb, ja, ja, ik heb geen flauw idee, maar het is, het is van dat, weet dat het Uitzendbureau Kenameland of zoiets. Ja. En uh, ja, ik heb, ik heb geen, geen flauw idee waar die mensen allemaal werken. Uh, het zal wel in de Bollstreek zijn of uh, en dat soort zaken. Ja. En ook wel in de bouw waarschijnlijk. Ja. En, uh, maar goed. Uh, dat vind ik allemaal minder interessant dan het feit dat er zoveel overlast is. Ja. Dan, ja. Moeten we, dan moet snel wat aan gebeuren. Ja. Maar goed, er schijnt nu wel wat ja. te ja. gebeuren. Ja. Maar in afwachting van. Ja, maar ja goed, je moet eerst werken met dwangsommen en noem maar die andere flauwkulm erop. Uh, Wat voor hun geen probleem is, want volgens mij is er geld genoeg uh, om dat te betalen. Nou, ze hebben het niet betaald tot nu toe, uh, heb ik begrepen. Dus, uh... er, er is een dwangsom uh, neergelegd. Er zijn, er zijn dwangsommen neergelegd. Je hebt de klok, toch? Ja. Ja, er zijn, ja, er zijn, ja, en de er zijn dwangsommen er op. opgelegd, maar daar reageer je gewoon niet op. En uh, is dat dan niet genoeg reden om te zeggen van nou, dan sluiten we de boel als je niet reageert op een dwangsom? Nee, want dan, ga je, dan moet je eerst weer naar de rechter. Oh ja. Ja, nou, en daar nou, gaan ze dan maar, weer bezwaar maar tegen toen ik weet aan niet toetsen. precies hoe dat nou allemaal in elkaar zit. Of je nou kunt zeggen: van nou, ik, ik, uh, ik uh, gelast iedereen het pand te verlaten en ik spijker hem dicht. Ja. Totdat de rechter is, uh, zich heeft uitgesproken of dat mag ja of nee. Wat zijn de consequenties als je geen gelijk krijgt bij een rechter? Als je niet had mogen sluiten? Ja. Ja. En dat je eerst. Want dan moet je een gerechter... ja, Als daar een boete op komt, dan zit je ook niet op te wachten. Nee, want kijk, schadeclaims en dat ja, soort zaken. Ja, ja. Dus in plaats van een Genoeg over het grote huis. Uh, ja. uh, laten we het over jouw partij. Uh, <laughs> uh, ik mag jij zeggen tegen jou. Hè? Ja, ja dat doe ik zelf ook. Dus. Uh. <laughs> <laughs> Vertel even over hoe het de laatste paar maanden gegaan is bij uh, Partij van de. Zijn er nog uh, bijzonderheden geweest nou, die aandacht uh, behoeven? Nou, we hebben, uh, ja, hebben natuurlijk wel wat dingen meegemaakt. Met, uh, met onder andere de drie de decentralisaties. Ja. Uh, we, hebben, we hebben als Partij van de Arbeid samen met Sociaal Zandvoort, wij opereren heel veel heel samen, Sociaal Zandvoort en Partij van de Arbeid. <kwijnt> hebben we de uh, afgelopen periode in ieder geval benut om een. Uh, grote groot aantal vragen te stellen aan het college, uh, schriftelijke vragen, uh, over allerlei onderwerpen um, waar we over het algemeen al vanaf vorig jaar uh, oktober-november mee bezig zijn geweest. Onder andere een, een emancipatiebeleid voor uh, LHBT, dat is uh, Lesbiennes, Homo's, biseksuelen en uh, Transgenders. Mm -hmm. nou, daar krijgen we maar geen antwoord op. Um, en een, een, een heel raar antwoord wanneer je zegt, van, je kunt niet eens een link maken naar, uh, naar Movisie. Dat is een uh, stichting die zich met allerlei van dit soort zaken bezighoudt. Ja, dat kunnen we niet linken aan de website van de gemeente antwoord, want dat is voor beleidsmedewerkers en beleidsmakers en dat soort flauwekul. Dat is gewoon een openbare uh, website en die kun je dus gewoon gerust wel linken aan de gemeentelijke website. Ja. Maar, het is maar dat is een wens die er vanuit de Partij van de Arbeid is uh, die, gedaan. Ja, hebben wij, daar hebben wij bij de begroting het over gehad. Maar verder nog, wij hebben, bij de begroting heb ik... Uh, de burgemeester heeft uh, emancipatie in het portefeuille. En, en uh, wij hebben bij de begroting dus gevraagd om... Uh, en je hoeft zelf niet veel uit te vinden. Om met MoVisie op tafel te gaan. Uh, om een gemeentelijk beleid, een emancipatiebeleid te schrijven op dat terrein. Uh, nou ja, dat vindt men schijnbaar moeilijk of heeft er niet zoveel zin in. Ik, heb, ik weet niet precies wat de oorzaak ervan is, maar ik heb in, in juli hebben we me nou weer gevraagd van joh, hoe zit het daar nou mee? Hebben jullie nou al contact gehad met Movisie daarover? En toevallig kreeg ik eergisteren een, een mailtje van de Griffie dat uh, gezien de vakantietijd uh, wel september zou worden voordat ik een antwoord ga krijgen. Dat is dan dus bijna een jaar. Dat is bijna, ja, dat is dat is bijna een jaar verder. Ja. Nou, in die tijd had er al lang een emancipatiebeleid geschreven kunnen, kunnen zijn. en vastgesteld door de gemeenteraad. En kijk, juist ook in het kader van de nieuwe wetmaatschappelijke ondersteuning. Hm. is het zaak dat wij daar ook beleid op ontwikkelen. Het is al meerdere keren aan de orde geweest. En, want ik heb in januari eigenlijk gevraagd: van, Joh, hoe staat het er nou mee? Nou, toen kreeg ik een zeggend antwoord. kan niet gelinkt worden aan die website. Daar gaat helemaal nergens over. Maar voor het overige, de andere toezegging van... Nou ja, daar heb ik dan in juli nog maar een keer naar gevraagd. Dan ben je zo'n zeven of acht maanden verder. Hè? En ja, nou ja, goed, dat is, dat is iets waarvan ik zeg, ja... Daarom is er eigenlijk niet zo gek veel gebeurd de afgelopen maanden. Maar willen ze, er, willen ze er gewoon geen antwoord op geven? Nee, dat weet ik niet. Ik denk het wel. Kijk, willen of niet willen is niet belangrijk... Uh, als je een vraag stelt, dan moet je een antwoord, je antwoord krijgen. Antwoord krijgen ja. en, uh, en dat kan positief zijn, kan negatief zijn. Kijk, als het een negatief antwoord is van, nou, daar zijn wij niet van plan, vind ik het ook goed, dan ga ik het zelf schrijven. Ja. Maar dan weet je Dan, dan kom je met een initiatief voorstel. Ja. Uh, maar, maar dan moet ik het wel weten of ze het wel of niet willen doen. Ja. Nou, en zo hebben we veel meer vragen gesteld over allerlei dingen die, uh, die op het strand gebeuren. Uh, met, met, met, met, de met de spot, Funnaps, he, he, dat, heb ik uh, gezien. He? De, de spot, hè? En de oh, spot, ook, ja. Ik heb verder helemaal niks tegen de sport. Ik vind watersport is belangrijk en uh, ik heb ook niet voor niks gevraagd om watersportbeleid te ontwikkelen. Want uh, dat stond eigenlijk al, uh, al, stond er eigenlijk al uh, op het programma in de tijd dat Tatus nog wethouder was en toerisme zijn portefeuille had. Toen had Wilfred al een keertje uh, gezegd: van nou, we moeten watersportbeleid gaan ontwikkelen. Maar het komt er allemaal niet van. Dus ik heb nu aan het college gevraagd om daar maar te ontwikkelen. Dus het gaat mij helemaal niet om, om, om, om, uh, om de spot zelf, het gaat me om het oneigenlijk gebruik van het strand. Ja. En wordt krijg ik een. Uh, kijk eens dus even luisteren, de spot gebruikt veel meer strand dan ze huren. Uh, dus ze pakken ook gewoon vrij strand. En daar de gegevens, zijn ze ook bezig met die cursussen en dat soort dingen. En dan krijg ik een antwoord van: ja, met dit vrij strand, dus voor iedereen te gebruiken. En uh, zolang het maar, uh, zolang het maar uh, voor iedereen toegankelijk blijft. Ja. Nou, dat had ik moeten weten toen ik, ik standpachter was van Take 5. Dan had ik dat vrij strand ernaast. Daar klikken allemaal bedjes neergezet. Een paar hond extra. Zolang je maar niemand. Uh... Maar het blijft vrij strand, dus je had niemand weggestuurd. Daar had ik best er wel wat geld mee kunnen verdienen. Ja. Nee, dus onzin. Het is juist vrij strand om het vrij strand te laten. Geen commerciële uh, ge uh, exploitatie. Mensen ze zijn gewoon een handdoekje kunnen ja. neerleggen ja, en ja, gewoon ja. daar. Uh, nou, kunnen... Dat kunnen ze nu ook, maar dat wil niet zeggen dat je dan als commercieel exploitant die daarna ja. zit. Want dan de spot is gewoon bijna, een bedrijf. Nee, he? ja. Het is gewoon een commercieel bedrijf. En daar is niks mis mee. Die mensen moeten geld kunnen verdienen, prima. Nou, maar ze moeten het wel doen binnen de regels. Ja. Nou, en, uh, en hetzelfde geldt voor de hoorige exploitatie die ze doen. Er is heel duidelijk in, in hun contract staat dat het uh, ondergeschikt moet zijn aan watersportactiviteiten. Uh, ja. dus geen bruiloft te organiseren. Precies. Nou, en als je dan leest dat, er gewoon, uh, dat je gewoon gebruik kan maken. Als je, vanavond, als je vanmiddag belt en je vraagt mag ik voor zes maal reserveren, kun je gewoon reserveren. Dan hoef je echt niet eerst op een, op een, aan de een kai te gaan hangen of op een surfplankje te gaan zitten. Uh, je, kan gewoon, je kan dat gewoon gaan eten en drinken. Ze doen maar, dingen het is die gewoon hebben. een restaurant. ja. Okay. Oh. Ja, nou ja, en dat was niet de bedoeling. Nee. De bedoeling was. Het is ooit eens begonnen. Vergeet het nooit, Was Tim Klein zat er toen nog in. het was van ja, maar we moeten nog een kopje thee en een kopje koffie. en een frisdrankje kunnen schenken. Ja. Geen probleem. Pas probleem. Maar, uh, maar op een gegeven moment ben je gewoon oneigenlijk bezig. Als je uh, in feite als strandpaviljoen uh, uh, gaat functioneren. Ja. waarbij je dan wel het geen spreektijd Het is geen beties... strandpaviljoen. Het nee. is een, een sport. Het is een watersportcentrum ja, ja, ja. Ja, en, en, en het is logisch dat als mensen daar een dag een cursus hebben uh, of, of gebruik maken van hun faciliteiten, dat je daar ook een broodje kunt eten en, ja. en, en, en dat je er s'avonds van mij ook gewoon kunt eten. Uh, niks mis mee. Maar het moet wel een relatie hebben met watersport en met strandactiviteiten nou, en, en dat is niet zo. En dan krijg ik allemaal niks zeggende antwoorden. En volgens, volgens en het contract en het bestemmingsplan uh, mag dit allemaal. Want. Uh, nou ja, het is een beetje tegenstrijdig uh, allemaal. Ja, de beantwoording die laat uh, zeer te wensen over. Om het ja. dat moet maar heel voorzichtig te ja. zeggen. Dus daar is dat nog wel een leuke uitdaging. Maar goed, dat was de spot. Uh, nou ja, goed, daar hebben we de vragen Ze hebben op meer zaken. Nou, Fun op zee. Uh, ook leuk met die bananen. En die mogen... Ja. Die mogen overal varen. Uh, prima, dat staat in de, in, in, in de algemene plaatsverordening. Maar dat is heel raar, dat staat op, in, in die algemene plaatsverordening staat dat ze uh, overal, als ze toestemt, hebben de standpachters ook, mogen ze uh, opstappen. Ja, mensen, mogen ze daar ja, opstappen ja, ja, ja. en uh, aanlanden. Behalve voor de rotonde. De rotonde, nou, precies waarom weet ik ook niet, maar zal een reden hebben. Uh, maar dat staat in de algemene plaatsverordening. In hun vergunning staat opeens dat ze overal mogen. Behalve bij Stranpavio 19. Oh. Nee, ja. Okay. Wat is dat voor iets raars? Ja. En wat zit er op 19 waardoor dat niet zou kunnen? Nee, dat weet ik niet. Dat heb ik nou gevraagd. Zeg, maar, het, maar het is ook een strijd met de verordening. Ja. Dus, het mag, dus dat kunnen ze helemaal niet in zo'n vergunning zetten. Want de raad heeft die verordening vastgesteld. En de raad heeft ze bepaald dat hij bij alles erop mag. Behalve, behalve bij de rotonde. De, behalve bij de rotonde. Ja. En dan kan jij niet zeggen, maar wat mag niet bij 19. Uh, ze, hebben, ze hadden één banaan vorig jaar. En ze varen nu met twee boten. Ja, klopt. Maar er staat er ook nog. Uh, en is onder andere voor het varen met zo'n banaan. Uh, wat, mag, wat mag nou meer dan? Mag je, uh, Een bierton? Mag je, ja, ja, ja, maar mag je daar achter water skiën? Mag je ja. straks, net zoals je in. Uh, uh, tropische landen, wat ziet, uh, met zo'n parachute uh, oh, aan ja, zo'n ja. boot gaan hangen. Ja, ja uh, ik vind het prima hoor, ik vind het prachtig. Maar dan moet je het wel regelen. Ja. Ja. Dus die dingen moeten dan geregeld zijn. Ja. Nou, allemaal niet geregeld. Ook daar is gewoon de beantwoording, uh, ja, uh, Heeft uh, men geen tijd of zo om, om te reageren, denk je? Ik dus heb is geen, het heel uh, druk? Uh, uh, uh, ja, ik weet niet, misschien, misschien hebben zij het heel druk, maar wij weten niet waarmee als raad. Want uh, zover hebben we nou nog niet vanuit uh, aan nieuw beleid vanuit dit college zien komen. Dus uh, niet? Niks, hè? Nee. Oh je ja, de kiosk op de boulevard. Ja, kiosk, ja, oké. Pop uh, ja, pop-up. Maar, maar kijk, echt, echt nieuw beleid uh, hebben we tot nu toe en we zijn nu toch uh, meer dan een jaar verder met, uh, met dit college. Aan nieuw beleid hebben we nog niks gezien. En als je om nieuw beleid vraagt, dan, uh, dan komt het niet. Ja. Je bent niet tevreden, hè? Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar, maar ik, denk ook, uh, ik denk ook als iedereen, uh, en of je nou van de coalitie bent of van de oppositie, en of je nou in het college zit of niet in het college zit. Als je er goed over nadenkt, dan denk ik dat iedereen moet constateren dat het uh, achterblijft met, uh, met uh, al die goede voornemens die in hoofdlijnen bij de coalitie komen staan. Uh, Absoluut, ja. En als je de verkiezingsprogramma's erbij pakt van, uh, van de coalitiepartij... Is er een coalitieakkoord eigenlijk, een goeie? Ja, nee, nee, ja, nee geen goede, want anders hadden wij erbij gezeten. Um, <lacht> <lacht> <Boom>. <lacht> nee, maar nee er is een coalitieakkoord op hoofdlijnen. En, en, uh, dus dat zijn kreten. Zandvoort is mooi, een mooi kleed. We moeten ervoor zorgen dat Zandvoort mooi blijft. Hartstikke goed. Ja. Maar dan moet je de gaan vertellen hoe je dat gaat doen. Ja. Nou, en, en, en dat bedoel ik ermee. Het is niet uitgewerkt, want er zou een raadsprogramma komen. Dat, dat, dat bedoel ik. ik, er is geen ja, raadsprogramma. Nee, en op een gegeven moment werd elke keer maar eens in het raadsprogramma. Komt eraan, komt eraan, komt eraan. En dat moet ook wel. Want we is dat gaan, niet een verplichting? Ik bedoel, is dat niet iets? Met... Nee, nee, nee. nee. Okay, ja, je, je, kan, je kan er gewoon zitten en zeggen van nou, we zitten hier vier jaar. We kijken wel wat er op ons afkomt en we doen wel wat. Uh, dus het is geen verplichting. Maar... Is dat andere jaren wel geweest? Is er elke ja, ja, ja, andere ja. periode wel, ja, wel. een raadsprogramma geweest? Ja, ja, ja. Dus dit is de eerste keer dat het er niet is? Ik zit. Uh, ik, ik, ik, ik heb vanaf 78 in de politiek gezeten. <coughs> en dat is de eerste keer dat ik meemaak dat er geen programma is. En eigenlijk moet het ook geen raadsprogramma noemen, maar een coalitieprogramma. Want uh, kijk, en of wij dan ja of nee zeggen tegen zo'n programma als oppositie, dat doet niet zo gek veel toe, maar het is in feite een programma wat een coalitie uh, wil uitvoeren. Zoals ja. een kabinet. De VVD, PvdA... die hebben samen een uh, programma... Voor, voor de kabinetsperiode 2. Een richtlijn, een draad... waar men zeg maar, zich aan vasthoudt... om weer verder te gaan. Nou ja, Dat niet alleen, maar het is natuurlijk ook voor een raad... van uitermate groot belang... om te kunnen controleren... of de coalitie, CQ, het college... uitvoeren wat ze beloofd wat ze hebben. Beloofd hebben ja. Dus daar, ik kan ze nergens... Eigenlijk kan ik ze nergens op uh, uh, veroordelen uh, of beoordelen. Uh, om de simpele reden dat er niks is. Behalve het, het verkiezingsprogramma en waar ze zich uh, zeg maar hard voor hebben gemaakt. Ja, en gezegd hebben dat gaan we doen. Ja nee, maar een verkiezingsprogramma telt niet meer. Na de verkiezingen. Een verkiezingsprogramma. Daarom ben je gekozen natuurlijk. Je, je hebt een verkiezingsprogramma en vervolgens gaan partijen met elkaar aan tafel. zitten zeggen van, god wat kunnen wij samen doen. Daar maken je een programma op. In eerste instantie hebben ze dat dan gedaan op hoofdlijnen. Maar vervolgens eventueel dus ook uh, uh, meer gedetailleerd. En dan ben je daaraan gehouden. En dan is jouw verkiezingsprogramma op een bepaald onderdeel. Uh, dat, dat, ik zeg niet niks meer waard, maar dan geldt dan niet meer. Om reden. Je hebt samen een afspraak gemaakt. Je hebt een compromis gesloten. Nou, en, en, en, en dan geldt dat compromis geldt voor die vier jaar. Maar wij moeten ze kunnen controleren en, en, en daarop beoordelen. Nog even een laatste vraag. Wat, wat is de taak van de burgemeester hierin? Moet hij daarin sturen? Moet hij daar in een, een, een Hij heeft hier ook een taak in, maar, maar, maar hij is natuurlijk uh, buitenspel gezet eigenlijk door de coalitie. Doordat de coalitie heeft besloten. Zonder dat aan de raadsbesluit en de grondslag ligt. Uh, om in, uh, ...in tegenstelling tot datgene wat ze in het coalitieakkoord uh, op hoofdlijnen zelf zeggen... ...van wij gaan een raadsprogramma maken... Uh, ...heeft de coalitie besloten dat niet te gaan doen. Hm. Okay. En, uh, nou ja, en dat is dus een besluit. Geen raadsbesluit, maar een besluit van een meerderheid van de raad buiten een vergadering om. <lacht> en uh, dat houdt in dat een... Uh, is hij buitenspel gezet? staat dus... hij ja. Kijk, en het, en het hele gekke was natuurlijk dat het raadsprogramma er moest komen om een goede kerntakendiscussie te kunnen voeren. Ja. En aan het eind werd er gezegd, nee, we gaan eerst een kerntakendiscussie voeren en dan gaan we kijken of we nog een raadsprogramma moeten opschrijven daarvoor. Nou, gekke kun je niet maken. Nee. Nou, heel uh, wij moeten stoppen. Maar uh, er is nog heel wat te doen. Ja, volgende week heb ik weer tijd hoor, denk ik. Ja. <laughs> <laughs> nou, in ieder geval bedankt voor je komst en je uitleg. En, uh, Graag nou, Ik hoop dat er echt wel wat uh, echt gaat gebeuren dan. Oké. Okay. Jullie ook bedankt. En tot ziens. Muziekje. Dank je wel.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 met je ogen. Ik keek je aan. En kreeg een vreemd gevoel. Want ik. Jongen, pakte ik je hand Zomer de aar is de gier. En ik baz een maan. Toen de zon weer op me En het werd zomer. Het werd zomer. We zijn binnen. We zijn er weer voor het, uh, het onderdeel de Historie Grand Prix en aangeschoven is Kees Kooi en hij is voorzitter van de Hark en Hark is Kees historische automobiel Oké. Okay. Ja. Wat kun jij vertellen over de tentoonstelling... die volgende week uh, geopend gaat worden in het Zandvoortsmuseum? Ja, kan jij daar over, iets mee van doen? Wat kan ik erover vertellen? Ja, ja, ik heb er iets mee van doen, ja. maar meer zijdelings. Ja. Uh, het is natuurlijk... Uh, wij zijn samen met de cyclies, uh, circuitpark Zandvoort... Ja. organisator van het uh, Historic Grand Prix. Ja. Uh, wat op uh, het laatste weekend augustus plaatsvindt. En dan word je vanzelf meegezogen in... ...alle uh, evenementen eromheen. Ja. En verleden jaar is dat voor het eerst gebeurd... Uh, ...in samenwerking met Museum Zandvoort. En ik moet zeggen... ...naar mijn informatie was het een van de best bezochte evenementen voor het uh, museum. Dus dat vroeg om een vervolg. Ja. En um, is die nu anders ingericht, de, de tentoonstelling? Ja, er is een wol of fame, hè, begreep ik. Er is alle nog... winnaars van de uh, Grand Prix van... Alle Formule ja, 1-winnaars ja? ja, die krijgen een plaatsje in uh, deze tentoonstelling. Ja, en dat zijn er nogal wat, geloof ik. Hè? Dat zijn er heel wat. Vraag me niet hoeveel, maar het is van Bira. Ja. Uh, tot, tot Lauda. Lauda ja. Dus ja, dat ja. is een hele mooie, mooie stallage. Leuk. En er zijn natuurlijk een paar die uh, er twee keer gewonnen hebben. Ja. ja. Dat is er ook. En uh, ons doel, want ik moet altijd over ons praten, is toch om zoveel mogelijk uh, spullen bij elkaar te krijgen die het uh, museum kunnen vullen. Ja. En uh, de opening gebeurt dan Gijs van Lennep. Ja. En uh, Gijs is beschermheer van onze vereniging. En die is ook enthousiast. En het hele mooie daarvan is... Gijs reest al jaren niet meer. Nee. Maar deze historic Grand Prix... stapt hij nog één keer in een Echt raceauto. Ja. Want hij is zo jong niet meer, hè? Nee, ik denk dat uh, Gijs iets jonger is dan ik. Dus rond de 70. Ja. Ik hoop niet dat ik hem beledig. Daar ja. <laughs> schat Leuk. ik hem op. Leuk, ja, dan schat ben je ik nog lang op. niet oud, hoor. Nee, nee. Ja, Dan begint het pas, toch? Ja. Ik koop het. Maar uh, komt er dit jaar ook een, een, een racewagen in het museum? Probeer, want dat probeerden ze vorig dat jaar. Dat probeerden ja. ze verleden jaar. Ja, Alleen het probleem groen, is he? dat uh, toegang tot het museum is maar 1,54 als ik me vergis. Oh ja, dat lukt ook. En ik, uh, nee, wij zorgen er misschien wel voor dat er een Formule 1 bij de opening komt. Oké. Okay. Ja, ik heb, uh, de toezegging heb ik nog niet, maar ik heb er alle vertrouwen in. Dus dat op 20 augustus een Formule 1 auto voor, voor het museum staat. Ja, ja. Want en helaas ja. kan die niet naar binnen. Nee, want weet je, Formule 1 in Zandvoort heeft de hele wereld, heeft, kwam... De alle ogen waren altijd op Zandvoort gericht, hè? elk jaar. Vanaf 1948 tot 1985. Je zegt het verkeerd. Wat zeg ik verkeerd? Je zegt waren. Ja. En ik vind dat ja, het ja, nog steeds 1. zo is. Ja. Maar ik bedoel de Formule 1 eigenlijk. Ja, dat... maar als je nu nagaat dat wij uh, de eerste Grand Prix 12 Formule 1's hadden. En dat we daar uh, al blij mee waren. Maar uh, nu de vierde keer dat we er 34 oh. hebben. Dus dat is eigenlijk het uh, drievoudige ja, ja, praktisch. Ja, ja, ja. ja, ja. ja en Zandvoort uh, heeft een, een, een roep in het buitenland... wat vele Zandvoorters misschien nog niet eens weten. Zeker in de zo, autosport. Ja, ja? ja dat, is, dat is fantastisch. Iedereen wil ook op Zandvoort rijden. Iedereen wil rijden. op Zandvoort rijden. Ja. ja, en dat blijkt dus ook. Uh, de allereerste uh, historische Grand Prix... Ja, toen had je nog de geruchten van de Engelsen. Ja, geluid mogen we toch niet maken. Want daar gaat het om. Mm -hmm. Het geluid die die Formule 1-auto's maken. Dus sommigen zijn niet gekomen. Totdat de eerste Historic Grand Prix er was. En toen uh, werd er al gebeld. Joh, je hebt wat gemist. Ja. ja, en dat blijkt nu dus ook dat er van 12 naar 34 Formule 1-auto's ja. nu komen. Ja. Voor andere raceklasses. Hebben we gewoon een wachtlijst van 12 tot 15 auto's. Zo. Omdat er niet meer mogen starten. Nee, nee. nee, nee. Dus Het is ook een enorm spektakel, moet ik zeggen. Het is, is, ja. ik, ik ben er helaas niet bij dit jaar, ik ben op vakantie, maar ik heb echt. Dat, dat, de sfeer die, dat veroorzaakt, die dit ja. veroorzaakt, hè. De, de, de, de mensen die enthousiast zijn in, zo, in, in het dorp en, en het kijken naar die auto's, het is echt geweldig. Dat is het rondje dorp. Ja. En dat is een, een fenomeen in, in... Dat is nergens ter wereld. Nee. Dat er een rondje dorp is. Eh, met raceauto's. Ik hoop dat het zo blijft. Ja, ja, ja. waarom niet? Ja, maar, ja. waarom niet? Uh, ja, waarom niet? Uh, er komt heel veel organisatie en beheersing bij te pas. Ja. Ja. En die beheersing moet natuurlijk wel van de chauffeurs afkomen. Ja. Ja, ja, ja, want, want als er uh, vier rijen dik staan... Dat ze geen gekke dingen uit gaan halen. Nee, nee, dat ja, is... En dat wordt er ook heel goed geïnstrueerd. Dat ja. jongens over uit. Dat kan niet. Maar het, het, het dorp is gewoon vol. Weet ja. je, het, Mensen die nou, vinden het... Iedereen komt erop af. af, he? komt er ja, af. Ja, ik enorme... heb al berichten uit het buitenland. Van uh, joh, waar kan ik een kaarten kopen? Ja. Er zijn zelfs deelnemers van de historische Grand Prix. Die een speciale auto meenemen waarmee ze door het dorp rijden. Ja. Leuk. Ja, want de Engelsen zijn natuurlijk ja. fenomenaal als het om historie gaat. En die zeggen, ja, maar met mijn Formule 1 kan ik niet door het dorp... want die is te laag, maar ik neem een andere auto mee. Ja, er zijn wat liefhebbers hè, van klassieke auto's ook die, die, ja, die hun, hun, hun ziel en zaligheid uh, hierin doen. En, en ook een prachtige auto hebben die, die onderhouden wordt en onvoorstelbaar. Dan kom ik toch weer terug op de Engelse. Als je dan op de paddock loopt en je ziet ze feitelijk uh, ja met een raceauto. Met moeder de vrouw erbij. En... en... Ja, het is fantastisch. Je hebt natuurlijk ook de Formule 1 auto's, Ja, waar alles gelikt is. Ja. En je hebt de echte liefhebber. Ja, ja die komt met zijn aanhangertje, daar staat een oude raceauto op. Ja. De moeder de vrouw zit erbij met een prima stelletje voor de koffie. Ja, dat is fantastisch. Dat zijn de echte. Dat is een belevenis. <lacht> ja. ja, die beleven het. Ja, ja. En die vinden ze dan voor zo schitterend. Ja. ja, dat is ook zo. Hè. Ja, En dan de Troonkiet dorp. En ik vind dus. Ja, dat we steeds gezamenlijk met de gemeente, gezamenlijk met de inwoners, uh, gewoon elk jaar een stapje verder gaan. Ja, wij zien dus nu ook uh, dat er uh, muziekfestival is ja. op het ja. avondjes uh, ja. Rondje Dorp. En daarna ook nog een vuurwerk. Ook nog? Ook nog, ja. De historische Automobiele bestaat 40 jaar en ja. die uh, geeft eigenlijk de Zandvoerders een vuurwerk. Nou, dat? dat is leuk. En dat is voor het uh, oude politiebureau, dus bij, uh, oh, tussen 9 en 10. Ook oh, okay. oh, bij de Rotonde, rotonde. Bij de Rotonde, ja. Ja. ja. Waar altijd dus... het vuurwerk ja. uit ja. ja, en uh, ja. ik hoop op een jaarlijks terugkerend verstein, ook wat dat aangaat. En dan zie je een steeds bredere uh, ja, draging door de bevolking, maar ook zeker door de middenstand. Ja, dat is ook heel belangrijk. Ja, want dat is natuurlijk ja. verschrikkelijk belangrijk. We hebben een aanvraag van een racegroep. Maar kunnen wij met veertig man eten? Ja. Op het strand. Ja, ja, ja. Ik, ik. heerlijk. Dat, dat is Leuk. heerlijk. Ja. Ja, dat, uh, en dat komt te goede van iedereen. Ja. Iedereen profiteert Iedereen ja. profiteert, ja. Ja. Als het weer dat meewerkt, is zeker dan, waar dan, met deze, dan ja. Nou ja... Het weer moet wel meewerken. Ja. Ja. Wat en, ook heel erg belangrijk is... Ja, dat... In zo'n korte tijd... Dus nu de vierde editie... Ja, dat je de sponsoren uh, flink aantrekken. Ja. ja, we hebben een sponsor, die is al van de eerste jaren erbij. Bankieren Loterij. Uh, Porsche, niet uh, onbekend. En nu ja. hebben we BMW Classic. Oh, ja. Ja. En die komen met uh, ja, bekende rijders. Mark Zurer en, en, en anderen. Maar goed, als er zoveel mensen op afkomen, dan heeft, heeft sponsordeelname uh, ook zin. Hè? Want dat is natuurlijk wat, wat ze willen. Ze willen gezien worden en veel mensen, nou die komen er. Ja, maar ook, ik heb, ik heb zelf ook gereest. Uh, tot twee jaar terug. En Wat ik nooit, maar ook echt nooit dacht. Dat je business uit het racen kon uh, creëren. Uh -huh. Maar het blijkt toch dat het relatie uh, die, die tijdens zulke evenementen plaatsvindt. ja, daar kan je heel veel zaken uithalen. Uh -huh. En dat is ook belangrijk, ook voor de rijders. Ja, ja. Dat, uh, zeker. Doet uh, u als voorzitter van de, van de Harrek, om het zo maar te zeggen. Uh -huh. ook andere uh, activiteiten buiten deze historische Grand Prix uh, in Zandvoort? Ja, dat. Uh, oh. uh, HCT Historische Stadford Trophy. Die hebben oh ja. we meestal in het uh, begin van het jaar. Ja. En we hebben nog de... Waar wij dan... Omdat we historisch zijn. En de historische licentie om te organiseren. Uh, organiseren wij enige races. Het British Race Festival. Aan het eind van het seizoen. Het seizoen. Mm -hmm. Ja. In het buitenland organiseren we niets. We zijn alleen in, de, in Nederland georiënteerd. Ja. En dan blijkt... We hebben ook altijd in Assen gereden, maar het blijkt toch wel dat ze zeggen, joh, we geven de voorkeur aan uh, Sandvoort, Sandvoort ja, Want dat ja. is een echt autocircuit. Dat is het ja. ook, ja, ja. ja. Nou, en dan volgende week, dat is dan, uh, begint de echte, hè? De echte race. Nee, Zaterdag, vrijdag. De echte opening volgende dat week. Is, nee, oh ja, dat is de opening de 21ste. Hè? De opening, Van de officiële de, opening is de 20ste ja, en de, het museum gaat de 21ste, 21ste open. open. En ja. de week daarna is de. En 28, 29, 30, maar. Dat merken de inwoners wel, hoor. Als het zo is. Dat denk ik ook wel, ja. ja, ja. Okay. Nou, dank voor je nou, komst, ja. Vraag en, uh, Nou ja, volgend jaar wordt het nog mooier, maar dit jaar wordt het een feest. Met mooi weer wordt ja, het zeker een feest. feest. Okay. Namens bedankt. Heel erg bedankt. Muziek. Go again. Dankjewel uh, Thomas. Bij ons zit Andor Zandbergen. Goedemorgen, Andor. Goedemorgen Message from the beach. Yes. Dat uh, gaat nu uh, echt gebeuren. Ja, hartstikke leuk. Live-uitzending vanaf uh, de haven van Zandvoort, nummer 9. Ja. Uh, jazz. Uh, alles. Allee, alles. Eigenlijk, er, eigenlijk de reguliere programmering wat we binnen CFM hebben? Van de zondag. Van de zondag, maar dan wel met een extra, extra toetje tussen 5 en 9. Want dan hebben we meestal nog stop muziek op zondag. Maar dit keer gaan we gewoon tot 9 uur 's avonds door. Dus we hebben morgen tussen 10 uur morgens en 9 uh, uur avonds uh, zinnen we live uit op het strand. Ja. Met, uh, we hebben het als werktitel uh, Message from the Beach gegeven. Omdat we, uh, ja, we meer CFM, weer een dorp willen hebben. En ja. uh, waar kan je in de zomer het beste zijn, dat is op het strand. Ja. Dus daarom uh, uh, hebben wij morgen uitzending met allerlei uh, gasten die langskomen. Morgen tussen 10. ik denk dat ik de uh, vraag is, dus ik uh, ja, ga maar we gaan ik er, praten waar je praten wil. Tussen tien en twaalf uh, zit Peter uh, Den Boer en hij heeft uh, Erik Timmerman en uh, Hans Rijmers en die gaan beide vertellen over uh, jess uh, in Zandvoort. Dus dat is een uh, programma. Dan tussen twaalf en twee hebben wij uh, CFM Lunch. Normaal is dat ook non-stop, maar dit keer dus gepresenteerd door uh, drie dames, Dolly Tempierik, Spaans en MK Drommel. Ja. Zij hebben onder andere Marcus, uh, Marco Termes, kom ik daar nou weer aan Marcus? Okay, over Marco Termes, Zeker. over zijn nieuwe ja, boek ja, inderdaad ja. Ja. praten. Dan een reguliere uitzending van uh, Zondag, uh, zaterdag, uh, op zondag met ja. Albert Jan Vos, en Rob ja. Arms. Ja. En die hebben eigenlijk uh, Joop van Ness, Marcel Arends van de Kenya Classics. Willem van Densen, uh, dus uh, daar uh, en Lex van Horen ook nog. Mm -hmm. En uh, dan ben ik samen met Ben Zonneveld. Ben is de initiator van het ja. hele uh, ja. gebeuren, en ik help hem uh, waar, ik, waar ik kan. Mm -hmm. En wij hebben uh, onder andere Hilly Jansen, uh, Lana Lemmens, Chris Steensma. En we hebben ook nog Henk Lobben en Marcel Elsjan of Wipper. Oh ja, en waarom komen zij nou langs? Nou, we hebben die dag een prijsvraag. En uh, mensen kunnen een uh, dinerbon bij de uh, haven van Zandvoort winnen. Wat de vraag is, dan moet je morgen luisteren. Vijf over tien wordt de vraag gesteld. Uh, Daar heb je de hele dag de, en tijd, heb je de, hele dag de een, tijd voor om, om bij, bij CFM te komen, om dat uh, op te schrijven. En nou, zo nauw het zijn, kwart over acht, maken we de prijswinnaar bekend. Oh, en wat je ook kan doen tussen tien en twaalf is uh, je eigen jazzplaatje meenemen naar het strand. Dan moet je het wel op cd zijn, want uh, uh -huh. helaas lukt het niet om een platenspeler mee naar het strand te nemen. Ja. Dus uh, je kan je dan kan je eigen plaatje draaien als je dat wil. Leuk. Nou, eigenlijk, ja, eigenlijk weet je, ik, leuk, ik, ik leuk. zit zo de, de, te denken en over wat er dan allemaal te doen is. Maar eigenlijk zou je dit gewoon de hele zomer op eigenlijk, zondag ja, moeten doen hè. Ja. Gewoon elf Live. Ja, ja. Ik bedoel, dat is een opsteker voor het strand, het is een opsteker en iedereen voor de radio. je kan ze verhaal vertellen. Ja. ja. Dit is een proeftuin, hè, morgen? Dit is een, morgen is het een uh, proeftuin, inderdaad. Okay, ja. Ja. Nou, ja. Oh, bijzonder. Ja, heel, heel bijzonder. bijzonder. Dus uh, komen jullie ook langs? Ja, ja natuurlijk. Uh, ik heb, moet, uh, ja, helaas uh, ik ben ik langs, morgen ja. niet uh, aanwezig. Dus uh, helaas. Ik ik wel mee, je kan wel luisteren. Nee, ik ben, ik ben, uit, uh, ben weg uit, oh, uh, uit Zandvoort. Dus dat is jammer. Maar uh, ik vind het zo'n ontzettend leuk initiatief. Ja. Dat ik denk van ja, zeker in de zomer is dat nou, natuurlijk ja, dat is een, uh, een hele, een, een hele ja. Ja. goede om, uh, om vaker te doen. Is het heel ingewikkeld om dit op te zetten? Is het, moet er veel gebeuren om. Uh, nou, er moet wel een, uh, een, een deze, studio worden opgebouwd. Op is het deze studio die wij hier uh, hebben? Niet helemaal. nee een a, een Maar wel een aantal uh, dingen die, uh, die meegaan worden? Nou ja, ik ja. denk dat het zo'n beetje hetzelfde is als wat er bij het nieuwjaarsconcert in de kerk oh, wordt neergezet. Dat is dan ook een live opname die er gebeurt. Dus ja, het kost wel tijd natuurlijk kost om, zeker dit, tijd. Uh, ja. om dit goed te laten... Nou Ja, want ja, het is toch een hele dag. Het is best wel ja. uh, lang ook. Uh, nou, dat is ook uh, uh, de reden waarom we het doen uh, kijk ja, uit voor ja. drie uurtjes uitzenden. Nee, dat, uh, nee, nee. dat is te kort tijd. Nee, daarom. Ja. En als je een hele dag gaat zitten, dan, ja. Uh, ja, dan wordt het ook een hele leuke dag. Ja. Met rode draag, draad en dat is de prijsvraag. Ja, ja. En, en komt er nog iets bijzonders? Zijn jullie nog iets heel bijzonders van plan? Of is het echt gewoon alleen maar een dag... Diverse uitzendingen. Ja, kijk, mensen, je... Zijn hier nog oproepen die jullie aan mensen doen? Of, ja, uh... het, is, het is Message from the Beach. Dus ja. als mensen wat hebben met het strand. Kom daar uh, de haven ja. van Zandvoort morgen. Ja. En vertel je verhalen over ja. het strandleven in Zandvoort. Ja. Ja, dat is dus Spontane heel dus ah, acties ja. mag altijd. Kom ja. gewoon langs. stroom niet. En ja. uh, vertel je verhaal over uh, oh, voor Zandvoort. En ja. hoe je Zandvoort beleeft. Want er is genoeg te vertellen. Zeker weten. Heb jij ook een eigen programma nog bij CFM? Jazeker. En doe je ja. dat ook? Eens de drie weken. Of zondag weken. ook. En wat doe je dan? Zondag. Doe je en dat doe je dus nu ook morgen ook? Nee, want uh, morgen dat... zitten Albert-Jan en uh, Rob op, oh, okay. uh, op dat tijdstip. En ja. dat gaat tussen vijf en negen. Oké, okay. en wat doe je dan in, zo, in dat programma? Vooral we sport. Sport? Ja. ja. Oké. Dus leuk. het hangt een beetje af of, uh, of we een race zijn op het circuit. Dan zit Willem van Densen daar. Ja. En uh, of als er tennis is of voetbal, dan is Joop van Ness. Uh, oh, oké. Okay. Erg. Ja. ja. Oké, okay, dus dan wordt er dan wordt er zeg maar de, speciali de een, een specialist inge, ja, klopt. inge, inge, inge, inge <laughs> Om uh, ja, ja, ja precies. Nou ja, goed. Er zijn ontzettend veel medewerkers bij uh, CFM. En uh, als iedereen uh, morgen even langskomt en zijn uh, acte Ik de présence geeft ja, En het uh, is ook gelijk uh, het verjaardagsfeestje van onze penningmeester Ivo Bos. Die is morgen jarig. Dus als je hem morgen daar ziet, vergeet hem niet te feliciteren. Goed. Nou dat zullen, we zeker doen. dat zullen we zeker doen. Nou ja goed, men zal dat zeker doen moet ik zeggen. Ja ik, ik kan alleen maar zeggen kom morgen naar de live uitzending bij de haven van Zandvoort ja. en uh, beleef het mee. En uh, ik weet niet hoe het, uh, hoe het weerbericht voor morgen is. Uh, Andor. Het is altijd beter dan vandaag. Ja, ja, vandaag, ja. vandaag regent het. Uh, af en, dus en toe. natuurlijk. Maar het het enige wat we niet in de hand hebben. Nee, maar, is ja. maar goed ook, denk ja, ik ook. Ja, Toch? Kunnen dan je ook, niet uh, alles in de hand hebben. Nee, nee precies. Nou, nou, had je ja, dat, ja, verder ja. nog uh, iets te vermelden, Andor? Je hebt alles wel verteld. Over is gekomen. De het van de beats wel duidelijk is. Nou, vertel het nog één keer even. Morgen tussen tien en negen vanaf de haven van Zandvoort. Kom radio kijken en beleven. En doe ook mee met de prijsvraag. Ga dan om 5 over tien wordt de vraag gesteld. Uh, en dan uh, kan je hem, uh, het antwoord opschrijven. En uh, wat kan je winnen? Een dinerbon bij de haven van Zandvoort. En dan kan je even klappen. Dat is heel lekker eten. Dat is zeker waar. <laughs> nou, Oké, okay, dankjewel voor je komst. Ja. Wij uh, gaan de agenda even ja, doornemen. Er vooral, want... Ja, er staat genoeg. Uh, nou, we beginnen bij het uh, Zandvoorts uh, Strand, de tentoonstelling uh, in het uh, Zandvoorts Museum. Ja, dat is ook... nog tot en met morgen, hè? Ja, dat ja. is tot en met morgen. Nog even ja. de tentoonstelling Anne Frank ook, die loopt nog steeds ja. door tot 31 december. Prachtige foto's trouwens ja. ook, hoor. hele ja. mooie. Ook nog tot en met 29 augustus de zomerexpositie in de Agatenkerk En die is elke zaterdag te bezichtigen tussen 2 en 5. Ja. En tot 31 augustus uh, is er uh, expositie van uh, Bart Frenay in het uh, Pluspunt. Dat is een uh, tekenkunstenaar. Het ja. is ook zeer de moeite Heel waard om mooi, even langs ja. te gaan. Ja. Pluspunt in Noord is in dat. Noord, ja. Ook tot en met uh, 31 augustus is een duo-expositie van Jesse de, Jeugd, de Deugd. En Tinus van Walraven in de Koenraad Art Gallery in de Noorderstraat 1. De openingstijden zijn vrijdag tussen 2 en 5 uur. En dan begint uh, natuurlijk het uh, Zandsculpturenfestival op diverse plekken. Geïnspireerd door Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten. Nou, ik heb de, de, de kasten, om het maar even zo te noemen, al zien staan. Hè. De, Klopt, er zijn ja. diverse uh, plekken. Het is op het Gasthuisplein. Het is op het Kerkplein. Het is op het Badhuisplein. En uh, dat is het, hè? Ja, ja. ja. ja. En uh, bij het station? Denk oh ja, zo. bij station, station. Natuurlijk. Dat is het stationsplein. Daar worden uh, sculpturen al voorbereid. Er zijn uh, nu een uh, ja, soort soort. Kisten zijn het, hè, die klaargemaakt ja, zijn zand, en daar en komt dat zand in. strak in ja. te staan ja. en uh, nou, dat duurt tot 31 oktober, dus zeker ook uh, de moeite waard om daar straks langs te lopen als het uh, ja. gemaakt wordt, dat maar als het zijn, klaar ja. is ook ja, ja bezig ja. zijn is ook heel interessant. Ja. Uh, nou ja, vanmiddag, uh, vanochtend is al begonnen, hè, de Zandvoortse Open Kampioenschappen Makreelroken op ja. het Raadhuisplein. En ja, ik ben erg benieuwd. Ja. Oh, dat ruikt zo lekker. Tot vier uur vanmiddag. Ja. Nou, dan is er vanavond de Amsterdamse avond in het centrum. Dat is vanaf uh, acht uur. En uh, ja, ik gezegd, zou zeggen, zo, uh, denk uh, ik zorg dat het. je ja. wat uh, te drinken neemt. Ook om de keel een beetje te Smeeren. stropen en te smeren. Want dan uh, moet je gewoon meezingen. Ja, um, ook vandaag. Uh, dat is uh, al begonnen. Uh, de Beach Clean Up Vrijgezellen etappe van Zandvoort naar IJmuiden. En dat is bij Thalassa al gestart om tien uur. Dus vrijgezelle mensen konden meelopen en kijken of ze onderweg misschien iemand, iemand leuk <laughs> tegenkwamen. Je weet het maar nooit. Ja. Je weet het niet. Je weet het maar nooit. Goed, dan hebben we dit weekend de tweedaagse van Zandvoort. Het is een zeilrace bij de watersportvereniging Zandvoort. En ja, kijk naar buiten en je kunt het zien. Ja, ja. ja en dan morgen hè, de hele dag CFM Live in de haven van Zandvoort. En uh, dat is van uh, ochtends uh, tien tot s avonds negen uur. Ja. Morgen hebben we de mega zomermarkt. Ik hoop dat het weer inderdaad mee zit, want uh, het is niet leuk als het gaat regenen. Dat begint om tien uur ochtends en dat is tot zes uur uh, afhankelijk een beetje van het weer. Ja, als het slecht is, dan ja. stond men eerder en uh, is het mooi weer. Nou ja. dan uh, kun je heerlijke... Uh, leuk, 300 kramen. He. Ja, staan het is, er, uh, het is weer tekenen. mega, ja. letterlijk. Ja, en dan uh, hebben we... Ja, de, de tentoonstelling de... nog, hè? Hier de... Oh ja, de tentoonstelling. Uh, dat is dan waar we het ook net over hebben gehad. 21 augustus in het Zandvoortmuseum. De Historic Grand Prix. En die duurt tot 4 oktober. Ja. En dan hebben we 22 augustus de Rommelmarkt in Oud-Noord. Dat is van ochtends 7 uur tot middags 2 uur. Dat is uh, ook uh, traditie. En dat is, is altijd uh, heel leuk. Ja, ja, is ja, leuk. ja, dat is uh, erg leuk. Ja. Bij, bij heel het... kleinschalig, ja. maar heel, uh... heel dan goed dan georganiseerd. En de, de 23ste, dan hebben ze ook een kinderspeeldag daar in Oud-Noord. Uh, dat bij... is de dag erop, ja. ja van 11 tot uh, 4 uur. Ja, en dan uiteraard de Historic Grand Prix op het circuit Park Zandvoort. Dat is op 28 tot en met 30 augustus zeker de moeite waard. Ja, uh, we zitten dan al wel aan 28 augustus en <laughs> dan hebben we dan alweer een zangavond hè, in Café ja. Koper. Ja, ja, ja, ja, Vanaf ja. 9 uur, altijd heel erg gezellig. En dan is er weer een beachparty op 29 augustus in de haven van Zandvoort. Het is vanaf half zes uh, s'avonds tot uh, nou ja, de kleine uurtjes, laten we maar zeggen. Ja, en dan hebben we de, de grote parade, hè, de Grand Prix uh, Historic Parade in het centrum van uh, Zandvoort van zeven tot acht. En als laatste op onze lijst staat het muziekfestival op het Raadhuisplein. Dat, Dat is op 29, ja, 29 augustus vanaf 8 uur. Ja, dan is deze uitzending nog te herbeluisteren op donderdags, donderdag van 8 uur tot 10 uur. Dat is op uitzending gemist. Ga naar www.zfmzandvoort.nl. Vul datum en tijd in en let op een uur later invullen. Ja. Ja, dan zijn we er doorheen denk ik, hè, Irene. Uh, dan bedanken wij Hotel Hoogland met, uh, voor alle koffie, thee en uh, water. We bedanken Yvonne Roosendaal voor uh, de koffie. We bedanken Thomas de Jong voor het uh, goed in de gaten houden van ons programma. Of het allemaal klopte. De redactie was van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en ondergetekende. En Irene de Jager, dank je wel. Gerrie Rutte, dankjewel voor de presentatie. De en Hotel Hoogland, uiteraard. Bedankt voor de gastvrijheid. Uh, ja. Oh, die komt net even langs. We zwaaien Goals. even naar hem. En uh, nou ja, we gaan nog een muziekje draaien. De Here I Go Again van de Hollies. Tot de volgende keer. Fijn weekend. Fijn weekend. Into this house we're born Into this world we're thrown Like a dog without a bone